11 uur. Dit is Radio 1, met Felix Meurders. En zometeen de Gids.fm met daarin de laatste 10 minuten van de treinkaping bij De Punt. En gaat Salsa Nederland veroveren. Het NUS-journaal met Mark Visser. TransLink, het bedrijf achter de OV-chipkaart, ontkent dat de kaart is te kraken met een smartphone. De Telegraaf schrijft dat mensen de chipkaart kunnen kraken met een smartphone met het besturingssysteem Android. Ze hebben dan alleen nog een goedkope chip nodig en twee programma's die gratis gedownload kunnen worden. Daarna kan gratis worden gereisd. Melden een onderzoeksbureau en reizigersorganisatie Total OV in de krant. Translink zegt dat het kraken theoretisch wel kan, maar dat het in de praktijk toch niet werkt. Toch gaat het bedrijf in gesprek met de onderzoekers om de veiligheid nog eens door te nemen. Merendeel van de binnenvaartschepen die vastliggen op de Duitse Rivieren is Nederlands. Door de hoge waterstanden is het scheepvaartverkeer op onder meer de Rijn en de Elbe gestremd. De economische schade bedraagt gemiddeld 1500 tot 2000 euro per dag. In totaal kunnen zo'n 500 schepen op de Duitse rivieren niet doorvaren... meldde de regionale krant de Rheinische Post gisteravond. Hoewel het water op verschillende plaatsen aan het zakken is... is er nog geen zicht op wanneer de schepen weer kunnen gaan varen.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 Met een bedrag van 3,7 miljard euro redde de staat toen de bank van de ondergang. De omzet van de supermarkten is in mei uitgekomen op 3,2 miljard. Vergeleken met mei vorig jaar is dat een stijging van 3,7 procent. Meldt marktonderzoeker GFK. De omzetstijging zat vooral in het duurder worden van producten. Vooral verse groenten en fruit stegen in prijs. Uit de cijfers van GFK blijkt verder dat steeds meer huishoudens... ook op zondag naar de supermarkt gaan.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 Als die, of hij een schilderij voor zich ziet. Mm -hmm. Die Felix. Ja. ja op. de. jij schilder op? toch, of niet? Ik ben schilder, ja. ja. En ik lees files. Kijk maar, op de A7 Groningen richting Heerenveen... bij Marem 2 kilometer. Er ligt daar nog steeds wat veevoer op de weg. Dan zijn ze druk aan het bezemen dus. Op de A10 ring Amsterdam-Zuid richting Amersfoort... voor Knopend Watergraafsmeer 2 kilometer... door een kapotte vrachtwagen. Die uh, houdt daar twee rijstroken bezet. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... 4 kilometer file voor Knopend Tebrechtseplein... Ook daar een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook. A27 Utrecht richting Breda zorgt voor 10 kilometer file tussen Knopend Everdingen en Knopend Gorkum. Dat is de nasleep van een kapot busje al daar. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort door een ongeluk bij Afrit Maren 5 kilometer. Daar is de weg weer vrij. En door een ongeluk op de A50 Zwolle richting Apeldoorn staat tussen Heerde en Epe 4 kilometer file. De Rotterdamse deelgemeente sluit een kantoor. De medewerkers moeten gewoon thuis werken. Niks aan de hand. Gids .wm. Topdeals top, top, top bij Euronics. De hele week tot 25% procent. mega korting op tv's bij Euronics. De actie loopt tot en met dit weekend. 25% procent korting op tv's. Dus kom mega snel naar Euronics of bestel op euronics.nl. Waarom honderden dikke pubers in ons land hun hoop vestigen op een maagbandje, officieel nog verboden voor tieners?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 Met de inzet van starfighters die hun nabranders op vol vermogen hadden staan... werd op 11 juni 1977 een eind gemaakt aan de treinkaping bij De Punt door Molukkers. Journalist Jan Bekkers deed onderzoek naar wat zich werkelijk afspeelde... bij de ontknoping van dit drama en kwam tot nieuwe inzichten. Ik spreek hem zo. Het Nederlands elftal, de Oudere Garde, is afgereisd naar Azië voor een oefentrip. Morgen wordt er gespeeld tegen Indonesië en volgende week staat Oranje in de wei tegen de Chinezen. Nou, daar kun je als voetbalkenner en wie is dat niet, je bedenkingen bij hebben. Moet je nou tegen China gaan oefenen om goed voor de dag te komen op het WK in Brazilië? Maar je kunt er ook principielere bezwaren bij hebben. En daar wordt straks over gedebatteerd. En trompetiste Maite Hontelé was al eerder te gast in dit programma... en ze is weer even terug uit Colombia vanwege haar nieuwe salsa-cd. Wij konden daar niet op wachten en zochten haar alvast op... in haar studio in Bogota voor een salsa-college. En als u bij de les wilt blijven, surf naar gids.fm. Vorige maand werd bekend dat thuiswerken, of zo, u wilt het nieuwe werken... in Amerika wordt teruggedraaid. Omdat werknemers op kantoor harder zouden werken dan thuis. De Rotterdamse deelgemeente Overschie denkt daar heel anders over. Die gaat medewerkers zelfs verplichten om binnenkort een maand lang thuis te werken. En dan gaat het om een experiment. Aan de telefoon John Engelen, hij is gemeentesecretaris van Overschie. Goedemorgen meneer Engelen. Goedemorgen. Uw kantoor gaat letterlijk dicht van 24 juli, juni met een N tot en met 19 juli. Dan is er echt helemaal niemand in dat gebouw meer? Nee, dat klopt. Daar heeft hij helemaal gelijk in. Waarom dan? Nou ja, omdat wij denken dat we uh, het zouden moeten kijken of dat, uh, wij dezelfde productie kunnen leveren... en dezelfde dienstverlening aan de burgers kunnen leveren zonder kantoor. En als neveneffect kijken of uh, ambtenaren daarmee meer in contact komen met burgers. Oftewel meer de wijk in. Want wat moeten ze doen dan? Ik vind dat ambtenaren uh, heel veel contact moeten hebben met burgers en veel in de wijk moeten werken. En zolang je een kantoor hebt, uh, ben je toch steeds weer geneigd om naar dat kantoor te gaan om je werk te doen. Dus als ik een visakte nodig heb, dan ga ik naar iemand thuis toe? Ring, bel aan. Hallo, meneer Jansen. Ik kom voor de visakte. Ja, nou ja, bij uw introductie uh, ging het over thuiswerken. Het zou heel jammer zijn als alle ambtenaren uh, een maand lang thuis gaan werken, want dat is nou precies niet de bedoeling. En Rotterdam heeft een uitstekende dienstverlening, uh, veel digitaal, uh, veel afspraak. Dus dat is geen enkel probleem. Heeft u al thuis laten werken in uw gemeente? Ja, wij werken al sinds een jaar of zeven uh, met een systeem waarbij ieder ambtenaar een prestatieovereenkomst heeft. Die prestatieovereenkomst, daar wordt heel nauwkeurig op geschreven... wat er per maand, per kwartaal, per jaar gepresteerd moet worden. Dat wordt gemonitord. En op het moment dat dat geaccordeerd is, hè, dat daar akkoord voor gegeven ja. is... Dan, uh, ja, dan mogen mensen weten, uh, zelf uitmaken waar ze willen werken. Dus eigenlijk doen ze het nu ook al. Het wordt nu alleen iets intensiever. En kennelijk heeft die aanpak niet geleid tot mindere arbeidsprestaties... of misbruik maken ja. van de situatie. Nou, het heeft absoluut niet tot mindere uh, productie geleid... Uh, bij, uh, we zijn een behoorlijk goed producerende uh, organisatie. En om een voorbeeld te geven, het arbeidsverzuim is, uh, is, is heel erg laag in hoofdschiet. Als ambtenaren en bestuurders thuis op een andere plek gaan werken, hè, want dat mogen ze ook kennelijk, ze mogen ook in een café gaan zitten, ja. dan hebben ze natuurlijk niet dezelfde faciliteit als op kantoor. Nou ja, dat is, dat is de truc. Hè. Wat de meeste organisaties doen, die maken een plan om zoiets uh, uh, te willen gaan doen. Uh, bespreken dat, gaat de inspraak in en na een jaar of uh, twee wordt dat uitgevoerd. Uh, en dan ben je een plan van twee jaar geleden aan het uitvoeren. Dan zijn er allerlei dingen ingehaald wat wij hebben gezegd, laat iedereen nu uh, zelf gaan zorgen dat hij werkplekken vindt, dus inmiddels is er al een hele lijst in omloop van plekken waar je in Overschie en in Rotterdam gewoon heel uh, goed je werk kan doen, waar gewoon gratis wifi is, waar gewoon goede werkplekken zijn. Uh, dus het heeft ook wel iets te maken met de inventiviteit van ambtenaren zelf en wij huldigen de stelling als wij als organisatie vinden, als overheid vinden... dat ZZP'ers zo moeten, zouden moeten kunnen werken... Uh, ja, waarom zou je dat als ambtenaar dan niet kunnen? Toch denk ik onwillekeurig aan oudere mensen... die hun paspoort moeten verlengen bijvoorbeeld... en die kunnen dan niet meer op dat kantoor terecht. Er is toch nog zoiets als behoefte aan persoonlijk contact? Nou, daar heeft hij 100% gelijk in. En dat is ook zo. Uh, nou is het zo dat uh, in Rotterdam er uh, al veel stadswinkels zijn. Daar kunnen die mensen terecht. En voor de hulpbehoefden uh, doen we het andersom: gaan we naar de mensen toe. Dus in een aantal verzorgingstehuizen waar mensen wat minder het been zijn, uh, wordt daar de dienstverlening verleend. Van wie gaat dit initiatief voor dit experiment uit? Wie heeft dit bedacht? Het personeel zelf. We zijn al zeven jaar bezig met, uh, met kleine stapjes, het toewerken naar deze situatie. Dus we hebben ons ICT op orde, we werken vanuit een cloud, we hebben digitale workflows, dus werkvoorraden zomaar we zeggen. Uh, beetje bij beetje kwam dat, en uh, er werd uh, door het personeel gezegd: van joh, wat zou nou de volgende stap zijn die wij zouden kunnen doen? En ze zijn heel goed in uh, uh, het op die manier organiseren. En toen kwam het idee: uh, wat zou er nou gebeuren? Rotterdam die wil graag haar ambtenaren, uitstekend idee, op vier locaties huisvesten: hey, In ja. Rotterdam, Libre, Stegen, Stadskantoor uh, en het stadhuis zelf. En toen zeiden wij: stel nou voor dat er ooit een besluit genomen wordt om dit kantoor te sluiten. Kunnen wij dan nog hetzelfde werk doen? Of. Morgen brandt het gebouw af. We hebben plannen klaar liggen hoe we dan de dag erop weer operationeel kunnen zijn. Uh, maar het is maar papier. Maar werkt het dan ook? Nou goed, we hebben gezegd, uh, dan gaan we dat uitproberen. En dan is een dag makkelijk. We nemen een maand. En dan kijken we uh, een maand samen met het bestuur of dat wat kan. Maar soms ontstaan de beste ideeën aan de koffieautomaat. Nou, daar heeft hij helemaal gelijk in. Wij hebben normaal gesproken een driewekelijke briefing met het personeel. Dat activeren we naar uh, één keer in de week. Uh, dus één keer in de week gaan de mensen elkaar... ...ergens ontmoeten, in Overschie, bij een tennisvereniging, bij een speeltuinvereniging. Uh, en verder is de, uh, is, uh, houden we elkaar op de hoogte via een digitaal programma... ...zodat iedereen weet wie waar zit. Zodat als je denkt van, hé, hey, ik ben daar in de buurt, ik loop er even naartoe... ...dan ontmoet ik een collega, niet bij de koffiezetautomaat... ...maar uh, op een andere plek, uh, ja, dan kan dat. En de rest van de dagen kan het dadelijk schelen in de kosten... ...want als je jaren bent, hoef je niet meer te trakteren. Want je bent er niet. Ja, of je moet toevallig in een café zitten en de hele café moet uh, moeten acteren. Stel dat het experiment eind juli een doorslaand succes blijkt te zijn. Wat is dan het vervolg? Nou ja, stel voor, dat, stel voor inderdaad dat het een doorslaand succes zou worden. En wie zegt dat dat niet zo is. Dan gaan we ons heel erg herbezinnen of dat we het aantal vierkante meters nog nodig hebben. Wat we nu gebruiken als kantoor. Dat geld wat daar voor vrij valt, dat daarvoor valt, dat kan mooi terug naar de burgers. Dan kunnen we hele mooie dingen van de burgers doen. Maar ja, weer een kantoor leeg. Zegt u? Weer een kantoor leeg. Ja, goed. Je kan het bekijken hoe je wilt. Je kan het ook negatief benaderen. Maar wij zitten toevallig op een locatie waarbij we bijna zeker weten... dat die zo weer gevuld is met, uh, met andere partijen. John Engelen, hij is gemeentesecretaris van de Rotterdamse deelgemeente deel deel deel deel deel deel deel. Overschie. Over verplicht thuiswerken. Hartelijk dank en veel succes. Goed zo, bedankt. De De Salsa komt naar Nederland. Trompetiste Maite Hontelé presenteert vandaag haar nieuwe album met opzwepende muziek. En normaal gesproken woont en werkt de Nederlandse in Colombia. Maar speciaal voor deze gelegenheid is ze we weer heel even terug in ons land. Verslaggever Boris Braak die kent alle ins en outs van de nieuwe cd... want hij zocht Maite op in haar studio in Colombia. Boris, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Wat maakt dat nieuwe album van haar zo bijzonder? Nou, um, waar zij ontzettend trots op is. Zij is ontzettend blij dat ze natuurlijk haar nieuwe album kan presenteren. Maar voor haar het absolute hoogtepunt is de samenwerking met een uh, zanger uit Venezuela. Een uh, oude Venezolaanse zanger genaamd Oscar de Leon. En zij noemt hem de Michael Jackson van de salsa muziek. Ja, dus dit is wel echt uh, de pièce de résistance van de CD, zeg maar. Oscar Leon die hier improviseert. En ook die, uh, de, de ervaring in de studio met Hemi Caracas was echt ongelooflijk. Want die man geeft echt alles, weet je, met zijn 70 jaar, toch nog gewoon vol overgave. En uh, ja, het is gewoon een held. En hij, ja, het is net als een rapper, weet je, hij improviseert dat dus op dat moment. En de tekst, ja, die klopt ook nog, weet je. Het heeft gewoon allemaal, het slaat ergens op. En, uh, ja, respect. Dat is echt uh, ongelooflijk. Er worden hier in Nederland langzamerhand veel salsa-cursussen aangeboden, maar populair bij het grote publiek is die dans nog niet, Boris. Ik nee. vermoed zomaar dat dat in Colombia totaal anders is. Absoluut, absoluut. Colombia is een beetje het walhalla voor de salsa-liefhebbers. Overal waar je komt in het land is het te horen of het nou in de bus is of het nou is in een kroeg of in de, in de universiteit... of waar je ook komt, overal is de muziek hoorbaar. Het is een dagelijkse levensbehoefte. Absoluut, het is vergelijkbaar. Ja, het is gewoon echt een primaire behoefte, zoals slapen, eten, seks, dat zijn. Zoals salsa ook gewoon echt een primaire behoefte voor de, voor de gemiddelde Colombiaan. En wat ik niet wist, misschien wist jij dat, Felix... maar binnen de salsa-muziek zijn ontzettend veel verschillende stijlen. Ik wil er meer van horen, in ieder geval. Nou, bij deze. Wat je nu hoort op de achtergrond is van mijn tweede cd, Mujer Sonora... Een cha-cha-cha. Een cha-cha-cha is eigenlijk een heel oud ritme uit uh, Cuba, um, uit de jaren 50 of eerder zelfs al. En um, nou ja, dit is uh, heel vrolijk, maar absoluut niet de explosieve salsa die je ook hebt. Dus dit is nou ja, een goed voorbeeld van een wat ingetogenere stijl, zeg maar. Dit stuk. Het is wat sneller meteen, hè? Um, gezongen door een hele beroemde zanger hier uit Colombia, Cesar Mora heet hij. Ik deed dus mee op mijn tweede cd en dat was natuurlijk een grote, nou ja, goed, heel erg leuk dat dat lukte. En uh, nou ja, dit is dus wat sneller en uh, is ook qua tekst veel sprekender. Dus ook, dat heeft, tekst heeft daar ook veel mee te maken natuurlijk. Als het over de liefde gaat, uh, dan uh, is het vaak gewoon wat meer, wat vrolijker en wat, wat sneller. Dus hier hoor je Cesar Mora, de bekende zanger, in een salsa. Dan gaan we nu naar een ritme dat heet charanga. Charanga is een ritme dat uh, ook al heel oud is, ook uit Cuba. Werd daar ontwikkeld, zeg maar. Maar dat wordt nou goed, inmiddels weer wereldwijd gespeeld. En charanga typeert zich heel erg door uh, nou ja, het ritme wat je nu hoort. Een soort van uh, ja, ingetogen introductie eigenlijk. En dan zometeen in het thema wordt het alweer wat feestelijker. Hier. <laughs> Um, en charanga is niet alleen een stijl, maar is ook een bezetting. Dat wil zeggen dat charanga speel je altijd met viool en fluit erbij. Dus zonder viool en fluit is het eigenlijk geen traditionele charanga. Dat uh mooie muziek zou horen en allerlei verschillende vormen van salsa. Vertel nog eens hoe Maite Hontelen in Colombia terecht is gekomen. Ik noemde even Bogota, maar daar woont ze helemaal niet, hè? Nee, ze woont in Medellin en um, dat is de tweede stad van Colombia. En daar woont ze sinds vier jaar. Sinds 2009 is ze daar gevestigd. Hier in Nederland is ze geboren in Utrecht, maar eigenlijk heeft ze het merendeel van haar jeugd in uh, Haafde doorgebracht. Dat is zeg maar onder de rook van uh, Zaltbommel-Gorkum in die contraien. Uh, en um, toen is ze als negenjarig meisje begonnen in een fanfareband. Daar kreeg ze eigenlijk een trompet in de hand gedrukt van uh, ga jij maar spelen meisje. En dat vond ze ja, ontzettend leuk en van huis uit was ze altijd uh, met muziek bezig. Er werd ontzettend veel muziek ook thuis gedraaid. Dus dat ritmegevoel en die liefde voor de muziek zat er al heel vroeg in. En daarom is ze ook conservatorium in Rotterdam uh, gaan doen. En daar heeft ze jazz en lettermuziek gestudeerd. En met name de lettermuziek, de, de salsa muziek, dat is uh, ja, wat haar ontzettend uh, fascineert en wat ze ontzettend graag doet. Dus in 2009 besloot ze om naar Colombia te verhuizen. Ze had daar een paar keer opgetreden en ze was gewoon een beetje flabbergasted eigenlijk bij de beleving, bij de passie van, uh, van de Colombianen. En ja. Ja, dat is echt het mekka voor de, voor de salsa-artiest om daar heel snel heel veel beter te en worden. En ze is lang, ze valt op, ze is blond. Absoluut, het is een, ja, een ontzettend media-geniek figuur om te zien. Het is een ontzettend mooie, mooie meid, blond, korte haren, ze, ze sprankelt echt. En um, ja, dat is ook in Colombia opgepikt. Ze krijgt daar veel media-aandacht en um, ja, het is echt een, een grote naam aan het worden. En zij is dan ook erg tevreden met haar leven in Colombia. Mensen denken altijd dat er uh, minder wordt gewerkt door mijn, mensen in Latijns-Amerikaanse landen, lui en zo. Maar ik heb het, uh, het tegenovergestelde ervaren. Het is hier, er wordt ongelooflijk hard gewerkt, van zondags vroeg tot zondags la, laat. Er, is ook heel veel, er hangt heel veel energie in de lucht. Weet je. Mensen hebben zin om, uh, ja, om gewoon dingen, nieuwe dingen neer te zetten. En dat kan ook nog. Medellin bijvoorbeeld, bij uitstek, is een uh, stad waar heel veel geld is voor cultuur betekent dat er dus ook nieuwe festivals ondersteund worden... door de gemeente en uh, met gemeentegeld en overheidsgeld. Ja, en daar zit ik natuurlijk nu middenin. Dus dat is geweldig om die energie te voelen. En de vorige keer toen ze hier in de studio zat... vertelden ze dat ze enorm populair is in Colombia... maar wordt ze ook veel herkend op straat bijvoorbeeld? Ja. Ja, ik heb, uh, ik heb haar opgezocht in haar studio en uh, daar hebben we uh, nou, gesproken. En later zijn we even, even de stad ingegaan naar een supermarkt om even wat uh, boodschappen te doen. En het was ontzettend grappig, want ik stond een beetje met mijn neus in de schappen. En voor ik het door had, werd ze aangesproken door uh, medewerkers uit de supermarkt. Van, hé, hey, uh, hoe is het? Een praatje maken. En uh, ja, ontzettend gehaaid om even met uh, Maite met in contact te komen. En ja, het is absoluut waar. Ze is, ze is gewoon echt een... een, een een reizende ster in Colombia en nu ook hier in Nederland. Dus... En veel te zien natuurlijk ook op uh, televisie daar en op radio. Absoluut, ja. Absoluut. De salsa komt naar Nederland. Uh, Maite Hontele presenteert vanavond haar nieuwe cd in het Bimhuis in Amsterdam. Maar... Helemaal vol, helemaal uitverkocht. Tot en met 29 juni toert ze nog door het land. Uh, Boris Braak, hartelijk dank. Hier zijn de, een hele andere orde van muziek, de Traveling Wilburys. Wellicht af waarom draaiden we niks van die nieuwe cd van Meid de Alleen, nou, die hebben we nog niet, jammer genoeg. Dus daar uh, kwamen de Traveling Wilburys voor in de plaats. Dat was een uh, initiatief van George Harrison, de oude Beatle. Die dacht, ik moet wat gezelligheid omheen. Leuke dingen om te spelen. Jeff Lynn, Roy Orbison, Tom Petty en Bob Dylan sloten zich aan. Dat werden die Traveling Wilburys. En ze maakten van die echte leuke hobbelpaardenmuziek. Poerhaus. Wat is dit voor een bandje, meneer Huizen? Dit zijn geluiden van de ochtend voor de aanval op de trein. U hoort nu het schieten op de trein, op dit moment. En dat u eerst heel rustige buitengeluiden hoorde van de omgeving van de trein. Tot zover een fragment uit de documentaire Dutch Approach... waarin een politieman geluidsopnames laat horen... van de bestorming van de gekaapte trein bij De Punt. Op 11 juni 1977 werd die kaping door militairen met geweld beëindigd. Toen de kruiddampen optrokken waren zes kapers en twee gegrijzelden dood. Wat zich... Tijdens de bevrijdingsactie in die trein precies heeft afgespeeld... is pas onlangs boven water gekomen. Dankzij onderzoek van onder meer journalist Jan Bekkers. Meneer Bekkers, u zit in de studio in Zeeland. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U heeft 2,5 jaar lang in de archieven gespit, interviews afgenomen... en nu ligt er een rapport waarin u stelt dat meerdere kapers... door de mariniers zijn geliquideerd. Op basis waarvan doet u die bewering? Eh... Uh... Ik heb de autopsierapporten van de kapers gevonden in het Drents archief. De autopsie zoals in 1977, zijn opgesteld. Uh, die heb ik om laten zetten door een forensisch patholoog in hedendaagse taal en een wat makkelijkere begripsaanduiding. Want ze waren zo moeilijk te lezen? Voor een leek wel. En het was heel erg gedateerde taal. Uh, en ik ben geen medicus en zeker geen wapendeskundige... dus ik weet niets van munitie af. Dus die rapporten zijn vertaald. En daarnaast heb ik het rapport van het gerechtelijk laboratorium... Uh, uit 1978 daarnaast gelegd. En in dat rapport stond welke kogelfragmenten... uit welke lichaamsdelen per persoon afkomstig waren. En vandaar dat u die bewering doet zoals u die doet in dat rapport. Ja. In de documentaire The Dutch Approach uit 2000... komt de marinier aan het woord die een tipje van de sluier oplicht... van wat zij daar nou in die trein hebben gedaan. Nou, ik denk dus dat ze allemaal nog wel leefden toen wij de trein in gingen. Alleen dus daarna, toen ik me binnen was... Toen uh, zag ik dus al uh, die twee gewonden, Molukkers liggen. En die doden, dus die waren al neergeschoten, in mijn ogen, door de lange afstandsschutters. En de rest? De rest is door ons gedaan. Wat dacht u toen u dit zag aan hoorde? Ja, dit is natuurlijk een hele frappante uitspraak. En wat nog frappanter is, is het zwijgen van de interviewer daarna. Die vraagt bijvoorbeeld niet, hoe hebben jullie dat gedaan? Waarom hebben jullie dat gedaan? Nou, misschien heeft hij het wel gevraagd, maar is er geen goed antwoord op gegeven natuurlijk. En dan laat je dat weg. Nou, ik denk als je journalist uh, de, de, uh, wel op die zaak in moet gaan. Hè, als er acht doden zijn gevallen. Ja, en dat was voor u de aanleiding om maar eens een keer een onderzoek te gaan instellen naar wat er gebeurd is? Dat was mede de aanleiding, ja. En het boek van Bootsma, daar zijn ook wat mariniers uh, in aan het woord. Ja, dat en is dus het gezaghebbende boek als het gaat om... Uh, ja, nou laten we, zeggen, laten we zeggen het is gezaghebbend omdat het het enige boek is. Maar daar ontleent het zijn gezaghebbendheid aan, zeg maar. Maar zo gezaghebbend is het eigenlijk niet. Want wat er uh, over het hoofdstuk van de punt geschreven is, dat heb ik vrijwel allemaal kunnen weerleggen. U steekt niet onder stoel of banken overigens dat uh, dit onderzoek gedaan uh, is door u en Younes riri -Masse. Dat ja. is een van de kabers van destijds. Geeft dat ja. rapport niet een bepaalde kleur? Nee, vind ik niet. Junes, uh, die uh, voor hem zijn natuurlijk de gebeurtenissen opgehouden... te bestaan tijdens de beschieting. Hij is door tien kogels geraakt. En hij is op zoek gegaan naar de waarheid. Ik heb boven Bovensmilde gemeld en gezegd, ik doe onderzoek. Uh, kan ik op medewerking rekenen? En ik, die heb ik volledig van Junes en andere uh, nabestaanden gekregen. Maar ik vind niet dat je kan zeggen dat mijn onderzoek daardoor gekleurd is. Hoe bent u uiteindelijk achter zeer gedetailleerde informatie gekomen? Want dat, geeft niet, dat wordt niet zomaar vrijgegeven, denk ik. Nou, toch wel. Ik heb geen enkele moeite gehad om informatie te bekomen. In het uh, Drents archief mocht ik direct de autopsiefoto's en de autopsierapporten zien. Ik mocht de autopsie zelfs kopiëren. En ook in de Haag waren ze bereidwillig om alles te geven? Uh, daar heeft het zes maanden geduurd, terwijl er normaal een termijn van zes weken voor staat. Een termijn? En, waarop? Uh, als je een aanvraag indient om stukken in te mogen zien... He, dan dient men binnen zes weken te beslissen en een antwoord te geven. Ja. Uh, bij mij heeft dat zes maanden geduurd. Maar ik heb alles in mogen zien wat ik in wilde zien. Iedereen herinnert zich natuurlijk die Starfighters... maar dat was slechts een, een tamelijk onschuldig deel van de bevrijding... lees ik in uw rapport. Hoe ging die besturming ook alweer in zijn werk? Eh... Uh... Ja, het, het was de bedoeling dat iedereen op de grond zou gaan liggen hè, toen die staarfijtjes over De gegijzelden en, gegijzelde en, en de gijzelaars. De gegijzelden en de gijzelaars. Dat is ook eigenlijk een automatische reactie bij zo'n uh, explosie van geluid. Uh, de mariniers hebben daar op de deuren laten exploderen en zijn naar binnen gegaan. En, uh, maar er was ook die... geweervuur van alle kanten, toch? Voor zover ik me herinner. Ja, ja kijk, de aanval is begonnen met uh, geweervuur van scherpschutters en vitrieurschutters. Vanaf? Uh, vanaf ongeveer 150 meter afstand op de trein. En die hebben met name uh, de coupé'tjes doorzeefd... om te voorkomen dat de kapers van de ene naar de andere coupé zouden gaan. Want ze wisten en... precies waar die kapers zaten? Exact, per persoon. En uh, ik heb rapporten gezien in het Nationaal Archief... waarbij er nog warmtefoto's gemaakt zijn, vijf minuten voor de aanval. En waaruit geconcludeerd werd... Uh, dat er geen veranderingen waren... en dat exact, exact bekend was waar iedereen zich bevond. En die co dus, coupés hebben ze doorzeefd? Van afstand? Uh, van de kapers, die hebben ze doorzeefd. Maar ook dus het portaaltje... waar die vier Nederlandse gegijzelden sliepen. En ik kan niet anders concluderen... dat uh, de overheid bereid was die vier op te offeren. Want in de, de publiciteit van de laatste tijd... komt dat weinig aan de orde. Maar ze hebben dus wel op die... Uh, op die deuren geschoten, waarvan men onomstootbaar wist... dat daar vier Nederlandse gegijzelden lagen, waarvan één om het leven is gekomen. Ja, maar de verhalen doen eronder dat de, de kapers uh, mensen standrechtelijk gingen executeren. Ja, dat is absoluut onwaar. Uh, Leiden plaatselijk, uh, de uh, de Jong, die heeft mij in een uitgebreid interview... diverse malen verteld dat hij exact wist wat er in de trein aan de hand was. Hoe wist hij dat? geluidsopnames, de kikvorsmannen van de mariniers... hadden geluids, uh, geluidsapparatuur onder de trein aangebracht. Overal in de trein was geluidsapparatuur wat meegekomen was... met het eten, in verpakkingen, etc. Men wist van minuut tot minuut wat er in die trein gebeurde. En om nu te en... weten hoe die doden en de gewonden in de trein zijn gevallen... is het van belang, stelt u althans, te weten met welke kogels... er van buitenaf op de trein is geschoten. Waarom ja. is dat zo van belang? Nou, er zijn drie soorten munitie gebruikt. Hè. De munitie van de scherpschutters, dat was met stalen kern 7.62... van de mitrailleurschutters 5.65. De mariniers die de trein ingingen waren uitsluitend bewapend... met 9 mm kogels of volle 0.5. In het rapport van het gerechtelijk laborato laboratorium staat exact welke munitie uit welke lichaamsdelen van welke personen zijn gehaald. En u noemde daar Holo point 5, wat is dat? Ja, Holo point 5 is een kogel die zodra die het uh, lichaam raakt gaat vervormen en in zijn gang door het lichaam enorme schade aanbrengt. En er is maar één doel waarom Holo point 5 gebruikt wordt en dat is om te doden. En het meisje Hansina Sina heeft een schot achter haar oor gehad... met een Holle point vijf uh, kogel Maar ze had meer verwondingen, las ik. Ze had veertig verwondingen. En uh, wat opvalt is dat haar armen ook aan flarden geschoten waren... dat daar geen bloeduitstortingen aanwezig waren. Dus na haar dood hebben ze nog flink uh, op haar staan schieten. En het meest chockerende is... dat zij twee schoten in de schaamstreek heeft gehad... En dat is gericht vuur geweest met een wapen vlak boven de grond... en opzettelijk in een schaamstreek geschoten. Over Kaper Max schrijft u, het is dus onomstotelijk te constateren... dat Max een genadeschot in het hoofd heeft gehad door een marinier. Ja. Hoe komt u tot die conclusie dan? Uh, in het hoofd van Max is een patroon gevonden 9 mm para. En dat is een schot wat afgevuurd is door een marinier. Uh, in de borst van Max is ook een 9 mm para aangetroffen... die via het sleutelbeen is aangetroffen. En er was een schroeiplek, dus dat is een contactschot geweest. Daar heeft het wapen uh, het lichaam geraakt. En dat schot in de borst, dat heeft de dood veroorzaakt. Dat heeft een hele enorme hoeveelheid bloed veroorzaakt. Dus het is dat staat onomstotelijk vast... Uh, dat hij afgemaakt is in het terrein daardoor. Uw rapport is gepubliceerd onder andere op de site van het Dagblad van het Noorden. En... Ja. Daar staat, als je mensen gijzelt en standrechtelijk vermoordt... dat is een reactie van een lezer... dan is het logisch dat de regering commando's, mariniers en marichossés stuurt... en geen postbodes. De Molukse gijzelnemers waren op dat moment de vijand... en wisten dat ze het risico liepen om te worden gedood. En zo zijn er veel meer reacties met die teneur. Wat vindt u daarvan? Nou, kijk, van het begin af aan werden die kapers neergezet... als meedogeloze terroristen. Maar als je nou weet dat uh, een aantal van die jongens... hun pyjama meenamen van huis naar de trein... He, en hun dekentjes uitklopten ochtends en een uitstekende band hadden met, uh, met de gegijzelde. Ik heb daar talloze voorbeelden van. Ja, ik vind de, dit soort reacties vind ik volkomen onzinnig. Over uw onderzoek en een mogelijke parlementaire enquête die u graag zou willen zien, wordt volgende week gesproken in de Tweede Kamer in Den Haag. Jan ja. Bekkers, hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. Dit is Radio 1. 2,5 minuut over half twaalf. Hier is Renate Evers met het NMS Journaal. TransLink, het bedrijf achter de OV-chipkaart, laat onderzoeken of de kaart te kraken is met een smartphone. De Telegraaf schrijft dat mensen met een Android-toestel dat kunnen. Ze hebben alleen een goedkope chip nodig en twee programmaatjes die gratis zijn te downloaden. En daarna zou gratis kunnen worden gereisd. Het lijkt erop dat het water in de Elbe bij Dresden het hoogste punt heeft bereikt. De afgelopen uren bleef het waterpeil rond de 8,75 meter staan. Gisteren werd bij de stad Halle de hoogste waterstand in 400 jaar bereikt. Delen van het oude centrum staan onder water. De Duitse bondskanselier Merkel gaat vandaag opnieuw naar het getroffen gebied. In België is de leider van Sharia for Belgium... veroordeeld voor het aanzetten tot haat en geweld tegen niet-moslims. Hij kreeg in hoge beroep 18 maanden cel en een boete van 550 euro. Fouad Belkassem plaatste filmpjes op YouTube... waarin hij volgens de rechter haat predikte. En een overval vorig jaar op een Aldi-supermarkt in Haarlem... is gepleegd door een politieagent. De man zou kort daarvoor oneervol zijn ontslagen. De ex-politieman zegt dat hij door het ontslag geld nodig had. Tegen hem is drie jaar cel geëist. En tot zover het nieuws van dit moment. we in de hart van de ANWB met het verkeer. Op de A7 de Groningen richting Heerenveen locht, ligt nog steeds veevoer op de weg bij Marem. 2 kilometer file. Verkeer wordt over de vluchtstrook te langs geleid. A20 Hoek van Holland richting Gouda, Een kapotte vrachtwagen bij knopend op de rechterrijstrook. En 6 kilometer file staat erachter. Dan uh, in de A22 Beverwijk richting Velze is de Velzer tunnel dicht. Uh, er ligt rommel op de weg. Verkeer richting Haarlem en Amsterdam kan omrijden eenvoudig via de A9, de Wijkertunnel. Ja. Met Felix Burgers. Ze heeft nooit gediend. Ze komt uit de bouw. En ze is nu de baas van de militaire vakbond. Ik praat zo met de nieuwe voorzitter van de AFMP, Annemarie Snels. Douwe Bob, dat is nog eens een naam, zeg. Dat is een singer-songwriter ontdekt door Giel Belen met zijn talentenjacht. Hier is hij. You woke me up. I've been sleeping too long. And it's starting to. 10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 Dus je, je, je, je, je hoeft hier niet meer te blijven. You don't have to stay. Douwe Bob. Vara. De gids De wereldontvanger. Kom maar naar binnen, Willem Frank de Nood. Goedemorgen. Je neemt ons mee naar Parijs. Ja, in het Omnisportpaleis Paris-Bercy. Daar wordt uh, komende zaterdag een uniek evenement gehouden. Het is de Europese primeur van een vechtsportgala. Met twee supersterren van het Senegalese worstelen. En het zijn B alias Baboy. En Serin Dia alias Bombardier. Nou kijk je maar eens of je moet kennen. <laughs> ja, Nou ja, in Senegal zijn dit, zijn dit echt supersterren, Een oh? soort van halfgoden. Um, zij noemen die sport in, in Senegal laamp. Dat is hun variant op het worsten. Dat is de grootste, meest populaire sport in Senegal. Echt big business. Zijn enorme sponsorcontracten, grote belangen. Nou en met dit met dit vechtsportgala dit worstelgala in Parijs tussen die twee mastodonten want het zijn echt enorme kleerkasten uh, met dit gevechtgala probeert de sportorganisatie World African Wrestling een poot aan de grond te krijgen in Europa. En als opwarmertje hebben die twee mastodonten een videoclip gemaakt. b nice TV. Yes. Salam Gaande Nice TV. Uh. Zo komen we dus wel een beetje in de stemming, denk ik. Nou, zo presenteren dus ze zichzelf. Ik kan er verder niet zoveel van verstaan. Uh, maar goed, met, met die muziek erbij geeft het allemaal wel een hele ja, positieve uitstraling. Ja. En dat, dat is ook wel uh, wat, wat bij die sport hoort, dat Senegalees worstelen. Heel veel muziek, uh, drumbands, uh, de worstelaars, die worden bezongen door lofzangers. En daaromheen nog heel veel eeuwenoude rituelen en heel veel traditioneel uiterlijk vertoon. Dat klinkt allemaal leuk, maar wat is het verder voor sport, dat Senegalees worstelen? Nou, het, het heeft veel weg van, uh, van klassiek Grieks worstelen. De worstelaars die proberen elkaar met de buik, het, het hoofd, de borst... op de grond te krijgen of op handen en knieën te krijgen. En in Senegal is vooral een, een variant populair... waarbij worstelaars elkaar ook klappen mogen uitdelen. Nou, dat vinden de echte puristen van Laamp. Die vinden dat maar niks. Die vinden dat slaan, dat hoort niet bij, bij traditioneel worstelen. Want dan gaat het op, op boksen lijken. Ja. En bovendien bloedvergieten. Ja, dat hoort allemaal niet thuis in Laamp. Maar je had het ook over oude rituelen die ja. bij die sport horen. Wat bijvoorbeeld? Ja, nou voordat er een uh, partij wordt geworsteld... zijn die, zijn die uh, worstelaars zijn echt uren bezig met zichzelf voorbereiden. Ze, zijn, uh, ze doen rituele dansen. Ze maken pentagrammen in het zand van, uh, van die arena. Dan maken ze van die vijfpuntige uh, uh, sterren in een cirkel. Uh, met, met dat zand en zo, daar smeren ze zichzelf hun, hun lichaam mee in. Dat hoort er allemaal bij. Om uh, kwade krachten af te weren. Nou, al die rituelen die zijn te zien in een reportage... van het Amerikaanse Vice Magazine. Uh, Vice had uh, Thomas afgevaardigd om naar Senegal te gaan... Hun, uh, nou, Kleinste uh, verslaggevertje. <laughs> uh, en hij zou daar in Senegal les krijgen van Bombardier, de grote worstelaar. En Bombardier nam het Amerikaanse onderdutje mee naar zijn Marabout, een spirituele gids. kan ja. ik Maar is de Zo'n marabout helpt de worstelaar bij de voorbereidingen op een wedstrijd. De beste marabouts wonen heel ver weg op het platteland. Al dus bombardier. En daarbij die marabout krijgt verslaggever Thomas onder andere een ritueel bad. Hij is voor, hij is Hij is sorcier. Hij komt, ja, hij, hij neemt een bad, uh, hij dompelt zich helemaal onder. Dat is water waar boomschors van de bouwboom -bouw -bouw in zit. Dat moet dan beschermen tegen voedoe poppetjes. Nou, en na zijn bad wordt hij door, door die enorme bombardier... want dat is wel een grappig gezicht, hoor. Hij is echt heel klein, die bombardier, die torent boven hem uit. Wordt hij ook nog eens in een beschermende doek gewikkeld. En uiteindelijk zien die reportage dat Thomas ook nog eens... een wedstrijd wint van een echte Senegalese worstelaar. En deze sport is dus big business, dat zei je. Wat ja. verdient zo'n topper als bombardier? Nou, dat loopt echt in de tonnen. Voor, voor Senegalese begrippen zijn ze schathemeltje rij. En de echte grote, zoals Bombardier... die krijgen voor hun deelname aan één enkele worstelpartij... misschien wel een bedrag van 200.000 euro. Ja, daar zit zoveel geld in vanwege grote uh, sponsorcontracten. Een bedrijf als, een multinational als de Franse telecomprovider Orange... of Orange, die sponsort ook dat vechtgala in Parijs overmorgen. Ja, en kleine, zinnige legische jongetjes... die dromen natuurlijk van zo'n zo carrière, van zo'n loopbaan als, uh, als topworstelaar. En dat is ook zeker omdat heel veel Senniglezen werkloos zijn. De werkloosheid is daar 50 Dus zo worstelaar worden, dat betekent misschien wel een, een, een gedroomde uitweg uit de armoede. En op een wijze van spreken, elke straathoek vind je daar een worstelschool. Maar televisiecommentator Malik Chandoum... die geeft veel van de jongens die daar worstelen weinig kans. Naar 68 uur, er zijn er maar drie of 5 die van de eeuw... en die van de miljoenen hebben in de hand. Aujourd'hui, die van de miljoenen gingen, kunnen we op de boel de ja, hij zegt van, van elke 60 jongens die daar in zo'n school aan het worstelen zijn, dan zullen er misschien drie tot vijf een inkomen verdienen als uh, beroepsworstelaar. En dat is geen vetpot. De mannen die echt rijk worden van laam, die kun je op je vingers natellen. Al dus Chan Doem. Nou, de mannen die echt rijk worden of rijk zijn, dat zijn die Baboy en Bombardier. En ook dit weekend in Parijs verdienen ze weer een lekkere boterham aan een partijtje worstelen. Voor het eerste keer in Parijs dus. En een worstelpartij die kan al na een paar minuten beslecht zijn. Maar hoe dan ook, je krijgt... Denk ik wel waar voor je geld. Een urenlange show met heel veel andere worstelaars. Veel muziek en dans. Willem Frank de Rood, die heeft kaartjes. Uh, nee. Nee? <laughs> oh, dat dacht ik even. <lacht> de van FNV Bouw tot de nieuwe baas van de militaire vakbond AFMP. Annemarie Snels is de eerste vrouwelijke voorzitter van een militaire vakbond. En de eerste voorzitter die niet uit de militaire wereld komt. Ze zit bij me. Goedemorgen, mevrouw Goedemorgen. Snels. Van FNV Bouw naar de krijgsmacht. Wat ziet u liever, een overal of een uniform? Uh. Ik vind het uh, beide prima. Uh, iedereen heeft uh, de kleding aan die bij zijn beroep hoort. U werd u gekozen terwijl u bene niet eens een militaire achtergrond heeft. Enig idee waarom ze u dat vertrouwen hebben gegeven? Nou, we hebben een intensief traject gehad uh, met veel gesprekken. Voordat u uh, werd aangenomen, bedoel ik? Uiteraard. Sollicitatiegesprekken. Zijn sollicitatiegesprekken. Ja, ja hoor, dat gaat gewoon ook daar keurig uh, met sollicitatiegesprekken. Um, ik heb een brede uh, ervaring, brede achtergrond. Uh, ik loop al heel lang mee in Vakbondsland. En ze zochten ervaring. Nou, die kunnen ze met mij naar huis halen. Maar Waren ze allemaal uh, mannen in die sollicitatiecommissie? Nee, er zaten ook een paar vrouwen bij. En die uh, vroegen u het hemd van het lijf? Die hebben mij flink aan de tand gevoeld, ja. En u Zoals kwam er goed uit? Ja, nou, dat komt blijkt u uit het resultaat. Dan nou, komt u lekker binnen. En duizenden militairen worden vanwege de bezuinigingen de laan uitgestuurd. Wat beschouwt u in dat verband als uw eerste en belangrijkste opdracht? Dat fatsoenlijk met mensen wordt omgegaan. Uh, er is afgesproken dat er een werk van, uh, van werk naar werk traject komt. Uh, dat loopt nog niet geheel naar wens. Daar zullen we heel goed naar moeten kijken. Dat is ook lastig natuurlijk in deze tijd van bezuinigingen en van ontslagen. Klopt. Uh, maar wat bijvoorbeeld ook meespeelt... de mensen die nu op missie zijn in Afghanistan... moeten natuurlijk wel dezelfde kansen krijgen als anderen. Dat eerst zorgvuldig gekeken wordt... kunnen mensen binnen de krijgsmacht nog een andere baan krijgen. Ja, dan moeten mensen weg. Uh, dan daar buiten kijken. Maar dat moeten wel gedegen trajecten zijn. Daar is uh, volgens mijn collega's nog het nodig op aan te merken. Dus dat is een van de opdrachten waar we naar moeten kijken. Want voordat je het gaat hebben over instroom... ga je netjes om met je zittende mensen, zou ja. ik tegen de Defensie. Nou, goed, op de, de, de instroom is ook ook van alles mee mis natuurlijk. Want u heeft vast wat nagedacht en er is uh, aan u gevraagd... hoe dat gaat eigenlijk, die verdeling oud en jong. En die oudere garde die kan niet op missie naar Afghanistan, ik noem hem wat. En van jongen aan was dus nauwelijks sprake. Nee, maar ik vind ook dat we eerst moeten kijken... van hoe we met het uh, ouder personeel omgaan. En hoe ook gekeken wordt of zij of binnen Defensie... of daarbuiten worden geplaatst. Dus geen mensen aannemen tot die tijd. En dat je dan ook gaat kijken naar de instroom. Van, uh, want wat ik al zei, je gaat natuurlijk eerst fatsoenlijk met je zittende mensen om. Ja. Dat lijkt me een logica die overal ook in het bedrijfsleven zou maar moeten gelden. Maar zegt je nou st een stop op het aannemenbeleid? Uh, kijk, je kan mensen nog lastig aannemen... omdat nog niet helemaal duidelijk is... hoe die reorganisatie naar mensen uit gaat pakken. Dus er moet gereorganiseerd worden. Zoals bijvoorbeeld ook in dit gebouw. Maar uh, je moet eerst weten welke mensen eruit gaan. En welke plekken ze gaan om te kijken. Welke plekken er vrijvallen. Voordat je weer instroom kan garanderen. Maar Defensie heeft graag jonge mensen. Klopt. Van, de wens van Defensie is uh, jong voor oud. Uh, maar wat ik al zei. Eerst netjes omgaan met je zittende personeel en dan kijken hoe je de instroom regelt. De vraag is overigens hoe aantrekkelijk defensie nog is op dit moment. Uh, er wordt enorm bezuinigd. Uh, ze zitten al jaren op de nullijn daar. Uh, je moet jongeren wel wat te bieden hebben, ook naar de toekomst toe. Willen zij enthousiast ingaan staan. Ik hoor actietaal, of niet? Uh, ik ben een poldermeisje wat de actie niet schuwt. Defensie heeft in uw persoon niet alleen een vrouwelijke vakbondsleider. maar ook met Hennis Plasgaat een vrouwelijke hoogste baas. Is dat gunstig? Dat aan beide fronten een vrouw zit? Dat zou kunnen, maar het moet nog wel blijken. We hebben elkaar nog niet ontmoet. Dat zit uh, in de planning. U kent uh, elkaar dus ook niet? Nee, we kennen elkaar niet. We hebben wel wat gemeenschappelijk overigens. We hebben beide in Brussel gezeten. Uh, overigens na elkaar. Uh, maar dat is wel een wereld die we beide kennen. Uh, ik ga uh, open het gesprek in en neem aan dat zij dat ook doet. En uh, we gaan het zien.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 Ik stond daar en uh, het was muisstil op de dam. Uh, en, je, uh, en mensen raakten ontroerd. Uh, iedereen kent zijn achtergrond natuurlijk. Ook het feit dat, uh, dat hij zijn zoon verloren is uh, uh, in de oorlog. Uh, die man heeft een charisma, een bevlogenheid. Uh, en dat merkte je daar ook voor het eerst dat ik ooit gehoord heb... dat er geklapt is bij de dodenherdenking. Ja. Uh, ik zag hem overigens daarna bij Paul Witteman op maandagavond. En daar opnieuw maakte hij heel veel indruk op me. Uh, een bevlogenheid, maar ook een realisme. Daar feilloos neerzetten wat ook... Uh, Mensen meemaken op het moment dat ze uitgezonden zijn uh, en ook daarna. Ja, dat sprak me echt bijzonder aan. U krijgt nu te maken met zijn opvolger, Tom Middendorp. Wat verwacht u van die samenwerking? We kennen elkaar nog niet. Uh, ik verwacht wel een open houding. Het is een tijd niet goed gegaan met het overleggen tussen uh, de bonden en defensie. Uh, iets te veel dictaat van de zijde van de defensietop. Ik wil open overleg, samen op zoek naar creatieve oplossingen voor lastige problemen. Ik help het u hopen allemaal, Annemarie Snels. Over het nieuwe baan als voorzitter van de militaire vakbond AFMP. Dank en heel veel succes. Dankjewel. De gids.fm. Het Nederlandse elftal is in Azië voor twee vriendschappelijke wedstrijden. Morgen speelt Oranje tegen Indonesië. Dinsdag is China de tegenstander. Maar is die Azië trip wel zo'n goed idee? Voetbalkenners vinden het veel te ver weg. En er zijn mensen die principeel bezwaren hebben tegen die trip. Aangeschoven is Wilbert Stuifbergen van een organisatie... die onderzoek doet naar de vervolging van de Falun Gong. Aan de lijn is David Langerak. Hij is regisseur en bezig met de documentaire Football in China. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Ja, Meneer Stuifbergen, u, u ziet het niet zitten... dat Oranje tegen China gaat voetballen. Waarom niet? Nou, omdat in uh, China exact hetzelfde gebeurde als in 40 45. er is een industriële vernietiging van uh, verschillende groepen... en de grootste groep is Falun Gong. Gaat het zover? Uh, ja. die Industriële worden... vernietiging, zegt u? Ja, er is een uh, orgaanindustrie uh, sinds uh, jaren 80 al. Jaren 90 waren de Oeigoeren die waren een soort proefkonijn uh, in uh, zeg maar een soort bussen. Dat was een heel bloederig uh, verhaal. En vanaf 1999 is de grootste groep Falun Gong... Uh, je kunt een statistiek... Orgaanindustrie, wat bedoelt u daarmee? Nou, dat, uh, het aantal uh, orgaantransplantatieklinieken in China is uh, explosief gestegen. En omdat ze een constante aanvoer hebben, een verzekering van uh, organen. En dat gaat om hart, lever, nieren, alles. Die mensen worden gevangen genomen? Die mensen uh, worden gedwongen hun uh, Falun Gong zijn. Dat is een meditatie, die moeten ze afsweren. Want die werd te populair voor de Chinese autoriteiten. Er waren tussen de 70 en 100 miljoen behoefenaars in 1999... En omdat ze dat veelal niet afsweren... dan komen ze voor uh, vijf jaar werkkamp. Uh, maar tijdens uh, dat werkkamp wordt hun bloed getest. En als je pech hebt, het is een soort Chinese roulette... als je verkeerde bloedgroep hebt, dan word je eruit gepikt. En dan word je uh, organen, alles eruit gehaald. En er zijn de... keiharde bewijzen voor. Ja, er zijn uh, twee Canadese juristen. Onder andere ex staatssecretaris David Kilgore en David Matas. Die hebben een eerste rapport geschreven in 2006... Dat heeft de hele wereld uh, gehaald. Dat heet Bloody Harvest. Er is nu ook een boekvorm uh, van. En in 2012 is een boek... dat heet uh, State Organs Transplant Abuse in China. En dat zijn, 14, nee, het zijn 12 auteurs van vier continenten. En ze hebben 52 vormen van bewijs dat dit gewoon gebeurt. Onder andere statistieken van de China Liver Transplant Registry. U hebt de KNVB aangeschreven. U hebt gezegd ze moeten dan niet gaan voetballen. Wij hebben ze ook gebeld. Ze reageerden schriftelijk. En ze zeggen dat de voetbalbond zich als nationale sportkoepel moet onthouden... van inmenging in politieke aangelegenheden. Hebben ze dan niet een punt? Uh, nou, laat ik ze even herinneren. Ze zijn vorig jaar naar Auschwitz geweest. Daar is ook, uh, dat is een van de kampen waar de nazi's een industriele vernietiging uh, toepasten. Uh, de crematoria draaien nu uh, ook in China. Er is één foto van een Chinees uh, met een ritssluiting in zijn borstkast. Dus daar kon je duidelijk zien, er zijn organen uitgehaald. Sindsdien uh, doet China structureel, zo gauw die organen eruit gehaald zijn... verdwijnen deze mensen in crematoria. Dus dat is één van de letterlijke parallellen met de naziteit. Dus als uh, Oranje zo graag naar Auschwitz wilde om een statement te maken... dan moeten ze naar u ook niet naar China gaan. David Lingerak, zoals gezegd, bezig met het maken van de documentaire... Voetbal in China. U zit nu in China, in Shanghai. Leeft die vriendschappelijke interland een beetje? Uh, nou, ik heb het idee dat uh, mensen wel enigszins enthousiast zijn uh, over het komen van het uh, Nederlandse team. Maar het eigen nationale team, dat, dat, dat is niet heel erg uh, populair uh, hier. Maar sowieso wordt de match in uh, Beijing gespeeld en ik zit in Shanghai. Dus uh, hier, hier op straat merk je er in ieder geval uh, niets uh, van. Nee. Nou, heeft u net de bezwaar gehoord die meneer Stuifbergen heeft tegen het spelen van Oranje in China? Zou het beter zijn als Oranje thuis blijft? Ja, nou, ik. ik ik begrijp het, het bezwaar wel en ik, ik weet niet precies uh, hoe ver dat van waar is. Maar ik denk zelf eigenlijk uh, niet dat je met door het negeren of, of buitensluiten van, van mensen. dat het gaat leiden tot, tot beter begrip of een betere, betere omstandigheid. En juist in China zijn ze heel gevoelig voor. Uh, juist als je ze bijvoorbeeld uh, wel er naartoe gaat en, uh, en, en de bedrijft in dit geval voetbal. Uh, dan kun je dan, terwijl je dat doet en ze niet tegen de borst uit, kun je voorzichtig ergens op een andere manier gaan, gaan uh, vissen naar, naar die andere omstandigheden. Nee, maar juist het buitensluiten, daar, daar bereik je volgens mij uh, niks mee. De buitensluiten heb je niks aan. Uh, ja, ik, denk, ik, denk ik mag wijzen bij. op de Hans van Balen van de VVD, die heeft uh, David Kilgore ook ontmoet, die heeft mij ook ontmoet in 2008 van Balen zegt, er zijn daar concentratiekampen Falun Gong, worden van organen ontdaan, dus van Balen die erkent volop dat dit gebeurt en van Balen die zegt, uh, je moet uh, keihard in het op in de openbaar neming en shaming, wat in China gebeurt, op dit soort punten, en uh, de Chinezen voor de borst, uh, wat ze tegen de borst uit, ja natuurlijk, ze houden er niet van dat is, het is een typisch aziatisch kenmerk, ze zijn zeer gevoelig voor gezichtsverlies. En uh, Van Baden zegt je moet niet meer binnenskamers met deze mensen praten. aan met... de andere kant, als we in één keer niet komen opdagen als uh, Nederlands elftal, dan worden dat toch niet zomaar opeens die mensenrechten anders? Nee, maar dan wordt wel duidelijk voor de hele wereld, voor mensen die vrolijk als toeristje naar China gaan of die uh, als een handelsdelegatie naar China gaan, dat die mensen toch hebben van hey, de, in China gebeurt toch iets uh, bizars en gruwelijks. En nou denken mensen oh ja, China is open, je kunt er als toerist naartoe gaan. En, te, en dan wordt het uh, voor de buiten, grote buitenwereld veel duidelijker wat er gebeurt. Want uh, het, het schijnbaar is China's open... maar op dit soort punten... Uh, bijvoorbeeld uh, allerlei statistieken of uh, sites... die dus in het verleden beschikbaar waren... die hebben ze afgesloten zodra ze door die Canadese onderzoekers... van het rapport Bloody Harvest werden gebruikt. Bijvoorbeeld de, die uh, statistieken van de levertransplantaties, die hebben ze één jaar op het internet gezet toen ze merkten dat die Canadezen van dat rapport Bloody Harvest uh, ze gingen gebruiken voor hun onderzoek. Want je kon aan die statistieken precies zien dat vanaf die vervolging van uh, Falun Gong, 1999, is het aantal levertransplantaties exponentieel gestegen tot zo'n, uh, en het hoogtepunt was ergens 2900 zoveel. En toen hebben ze ze eraf gehaald van het internet? Nou, uh, nou hebben ze het, mag je het alleen uh, met een code gebruiken, want ze zeggen anders gebruikt, uh, gebruik uh, mensen het, die gaan het verkeerd interpreteren. Beide standpunten zijn me duidelijk. Ik wil van meneer Lingerak nog even weten, want hij is bezig met een documentaire over het Chinese voetbal. Stelt het wat voor? Uh, het, het Chinese voetbal. Ja. Uh, op, op zich, het, het, uh, het nationale voetbal stelt wel wat voor. Uh, de schaal is wel, wel kleiner, maar je hebt wel degelijk hele fanatieke fans die er echt uh, vol voor gaan. Het is dus niet uh, de, de helft van de bevolking, zeg maar, zoals bij ons. Maar. Maar zeker wel uh, grote groepen. Alleen ja, het, het nationale team staat hier niet echt in een heel hoog uh, aanzien. Hoe kan dat nou? Ja, 1,3 miljard ja, ja, ja, mensen daar en ze kunnen nog ineens 11 behoorlijke spelers op de, op de wijk krijgen. Hoe kan dat? Ja, ja dat klopt. De, de, de voetbal heeft hier geen hele lange um, uh, traditie. En het probleem is een beetje dat er een groot gat zit tussen uh, kleine kinderen die voetballen tot een, tot een zesde. Dat het nog als, uh, als een speler wordt gezien. En uh, daarna, ja, veel kinderen zijn natuurlijk uh, enigskind... en die worden dan toch wel geacht om uh, zoveel mogelijk op een studie uh, te, te richten. En voetbal hoort daar niet echt uh, Meneer bij. Meneer is eigenlijk een relatief kleine spoeling van, uh, ja, van, van, van mensen die, die doortrainen tijdens hun jeugd. Meneer Lingeraak dinsdag is die wedstrijd. Is er nog één Chinese voetballer waar we op moeten letten? Nou, ik denk zelf dat als het, uh, als, als het bij, bij jullie op, de, op televisie is, ik neem aan van wel, dat het gewoon het beste is om, uh, om zelf, zelf te, te kijken En een <laughs> en het, en het verschil te zien. En ja, misschien komt er nog wel een grote verrassing uit. Het zou wel heel erg interessant zijn in ieder geval. Dat lijkt mij heel leuk. Maar Mag ik u danken, David Lingera. Ik ga er naartoe. Ik ga er naartoe en uh, ik zit op de tribune in ieder geval. Dus. <laughs> Linger is regisseur en bezig met de documentaire Voetbal in China. En wil Stuifbergen, u ook bedankt voor al uw argumenten... om juist daar als Nederlands elftal niet te gaan voetballen. Mag ik nog een uh, opmerking maken? Uh, de KNVB spreekt zichzelf tegen, want Louis Vergaal die zegt heel duidelijk... wij gaan ervoor het geld. En het staat totaal niet in de brief van de KNVB. De buis van vanavond. Als u er niet verkiest om een avond in de tuin door te brengen... dan zou ik zeggen, Jong Oranje speelt tegen de jonge manschaft. En dan zal hetzelfde vergelden als voor die oudere versie. Ze gaan door tot het gaatje, die Duitsers, en uiteindelijk winnen ze. Misschien. Om 8 uur vindt dat plaats op SBS. Nou, en zometeen weer lunch. Het programma van Jurgen van den Berg. Op deze zender. Surf naar de gids.fm. Tot morgen.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 Audi, voorsprong door techniek. This is your weekend wake-up call. Pak nu tot 500 euro korting op waanzinnige tv's. Alleen tot en met 9 juni, alleen bij ElectroWorld. Wow! Ja, dit is echt een vaderdag alarm. 500 euro korting. Kom naar ElectroWorld of bestel op ElectroWorld.nl. Electro Stel uw Audi A4, A5, A6 of Q3 Business Edition samen op Audi.nl.